Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Zodat asiel aanvraagt in Nederland is sinds de zomer explosief gestegen. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn het er zo'n 250 per maand. Daarmee vormen Albanese de grootste groep asielzoekers in ons land, ondanks dat hun aanvragen nauwelijks kans maken. Tot en met 2014 vroegen jaarlijks enkele tientallen Albanese asiel aan. Vorig jaar waren dat er ruim duizend. In de eerste twee maanden van dit jaar al bijna 500. Volgens het ministerie is het aantal aanvragen ook in maart weer gestegen. De vernielingen die Islamitische Staat heeft aangericht in Palmyra lijken minder erg dan gedacht. Dat blijkt uit de eerste berichten van Syrische troepen die de stad hebben ingenomen. Gevreesd werd dat veel van de monumentale Romeinse ruïnes zouden zijn verwoest. Maar de meeste ruïnes, waaronder de Agora en het beroemde Romeinse theater lijken de bijna tien maanden dat IS de scepters zwaaide in het gebied te hebben overleefd. Bij de grote politieactie in Rotterdam zijn onder meer munitie, geld en drugs gevonden. De actie begon gistermiddag en duurde, volgens het openbaar ministerie, tot half twee vannacht. Op verzoek van Frankrijk werd bij de actie een man van 32 gearresteerd. Die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Er werden ook nog drie andere mannen opgepakt onder wie twee van Algerijnse afkomst. De Belgische wielrenner Antoine Demoîtier Demo is in een ziekenhuis in Lille overleden. De 25-jarige Belg viel tijdens de wedstrijd gent wevelgem na 150 kilometer koers en werd aangereden door een motor. Hij werd naar het ziekenhuis in Lille gebracht... waar hij in een kunstmatige coma werd gehouden. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het ongeluk... meldt het Franse persbureau AFP. Het weernocht wordt een onstuimige dag met aan zee een stormachtige wind... Er kunnen zware tot zeer zware windstoten van 90 tot 110 km per uur voorkomen. Verder is het wisselvallig met vanuit het zuidwesten regen... maar af en toe schijnt ook de zon en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.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 Uiteraard eh, worden dit weekend de paasraces verreden op het circuitpark eh, Zandvoort. Weliswaar in een iets andere opzet als dat wij altijd gewend zijn. Dat komt ook doordat het wat eerder is in het seizoen. En waardoor een heleboel raceklassen nog niet klaar zijn voor het seizoen. Maar daar vertelt ons Willem van zijn eh, rond de klok van eh, zometeen naar de volgende plaat even van alles over. Want eh, ik ben erg benieuwd naar die gewijzigde opzet. Of het eenmalig is of dat het eh, voornemens is langer te gaan duren. Dat is zometeen naar de volgende plaat. Onze eerste live schakeling naar Circuit Park Zandvoort. Daarna gaan we praten met uh, Albert de Gelder. Want enige weken geleden kon u in de Zandvoortse korant lezen... dat uh, het verhaal rond de hond Jeno, die in eerste instantie afgemaakt zou worden... Een, tot een goed einde is gekomen. Want het schijnt dat Jeno uh, een nieuwe baas heeft gevonden. Weliswaar in Duitsland, maar goed. Hij, in plaats van afgemaakt, heeft Jeno nu een goed thuis. We gaan dan nog een keer met uh, Albert uh, de Gelder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 Ja, uiteraard. En we zeggen Standfoort goedemiddag. Zo dadelijk dus naar het circuitpark Zandvoort, naar Willem van Deense. Maar eerst gaan we luisteren naar Gers Padoue. Hier is zijn. Yeah.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 Hij eindigt uh, de eerste race van vandaag op de tweede plaats. En uh, ja, zo dadelijk gaan ze weer uh, van start. Ze zijn bezig met een opwarmronde nu. En we gaan kijken wat er uh, gaat gebeuren met onder andere Julie Verschijveren. We hebben uh, nog een zandvoerder uh, aan de start, Jeun van der Kuil. Uh, nou, dat moet jullie aanspreken, want een van de sponsoren van Jeun van der Kuil, groot op de achteren uh, Achter uh, kofferdeksel uh, van deze Mazda MX5 Café 4. Nou, dat uh, moet jullie zeker <lacht> ja, <ik>, uh, dus. <lacht>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 Nou goed, jij live op het Circuit Park Zandvoort. Goede verbinding, ik zou zeggen we komen tegen de klok van drieën weer bij je terug. Want dan zijn ze, ze inmiddels gefinished zijn of net op het punt staan te finishen. Maar we komen straks weer bij je terug. Oké, okay, tot zo. Dankjewel Willem vanaf het Circuit Park Zandvoort. Ja, inderdaad, mooie verbinding hè. Hey. Ja, heel ja, goed, heel ja, goed. ja, ja, ja, ja, Hier is een klassieker van Whitney Houston, I'm your baby tonight.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 voor ons, dat het weekend een uur korter is. Oké, okay, ik zal er rekening mee houden. Een uurtje korter, maar hebben ze weer goed gecompenseerd... door ons maandag vrij te geven. Dus Kijk. Bij deze zijn we de... vinden we dat helemaal niet zo erg hoor, Albert? Nee, komt wel nee, kom, kom. best mee. Albert Gelder is aangeschoven. Goedemiddag, Albert. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent hey. niet alleen, je hebt je hond ook meegenomen. Ja, Buk ligt achter ons. He. Buk, ja, ja. Hij was op de foto op Facebook, wordt er flink op gereageerd. Oké. Okay. Dus... Ja, dat was niet Albert Jan, dat is Buk, hè. Ja, dat is cool. Buk. <laughs> Punt past op ons, ja. <laughs> Goed, Albert de Gelder. Welkom dat je, dat je uh, nog even weer de tijd en de gelegenheid hebt om me aan te schuiven. Even voor de luisteraars. Heel in het kort de voorgeschiedenis. Uh, over drie weken geleden, laatst wij in de Stantwoordse nieuwe baas gevonden voor Jano, de hond. Daar kom ik zo meteen bij op terug. Het begon allemaal erg uh, vorig jaar, want Jano uh, zal afgemaakt worden... omdat het een niet voor de hand liggende hond is. Met, een hond is met een eigen wil...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 Ja, heet wat wij, groter. Wij, wij, wij, wij hebben je toen ook uitgenodigd. Maar vanuit, ja. vanuit een andere invalshoek. Want wij zagen jou steeds met, die, met de asielhond Jano wandelen. Met je eigen bug Buck en met Jano. Zo van, nou, dat is vrijwilligerswerk. Jij loopt met Jano. Je hebt natuurlijk ook daardoor een band opgebouwd met Jano. Uh, maar dan, dus toen, drie weken geleden, moet je natuurlijk een gat in de lucht hebben gesprongen. Toen je in één keer last dat Jano een nieuw thuis had. Ja, uiteraard. En een klein schrik-effect. Want het was niet naast de deur, want hij woont in Duitsland. Ja. En toen was mijn vraag net over de grens of aan de andere kant van Duitsland. <laughs> in beide kreeg ik geen antwoord. Ja. Dus ik ben ook in de afwachting of ik het adres binnenkort uh, krijg. Na de, de Pasen hoop ik dat ik dat inderdaad van de dierenbescherming mag ontvangen. Zodat ik ergens een moment kan vinden om Jane te gaan bezoeken. Ja, in Waar in, in, dan ook in Duitsland. In, in alle rust en in, <laughs> en in en, en alle rust anonimiteit. en anonimiteit. Ja. De nieuwe eigenaar uh, begeleider heeft aangegeven... dat hij uh, aan zijn privacy hecht. Respecteer ik. Ja. Maar goed, in het kader van... Ja, Jano de, de of de, de eigenaar van Jano? Nou, de eigenaar. Ja, de Geno, die, wil, die wil alleen maar leven hebben. <coughs> goed, uh. maar ik bedoel, dat was, iedereen was opgetogen. Maar ja. het is nogal een verschil... Uh, als, uh, als je dat, dan, dat, dat traject een beetje uh, volgt... Uh. van op de nominatie staan om afgemaakt te worden... en zoveel maanden, zeker weken later lees je dat hij herplaatst wordt. Ja. Dat is nogal, dat zijn twee uitersten. Als je in het moment zit van maandagmiddag om drie uur gebeld wordt... we gaan stoppen met Geno en nu is hij geplaatst. Ik denk dat we... Ongertussen zit... Buk, Buk, Buk. Buk zat, zit in de plantenbak. <laughs> nou, ja, dat, dat, vind gaan, we ik beneden, dat gaan we niet doen. Dat ja, gaan we niet doen. Goed terug. Dus met, um, de, de, de. dat was het moment van schrik. En dat ik met Jeno een uur later ging bezoeken. Zat hij in het buitenveld. En we hebben kop tegen kop gestaan, letterlijk. En ik zeg, jongen, ik ga voor je vechten. Niet weten hoe of wat. Nee. Nodige telefoontjes geprobeerd te krijgen... met de toenmalige regelmanager die niet reageerde. Met de dierenbescherming, de Haag die op dat moment niet reageerde.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 Dat... Maar het was wellicht voor de, voor de dierenbescherming ook, een, ook een, een nieuwe situatie... omdat ze natuurlijk misschien niet hadden verwacht dat er, dat er zoveel reacties... dat het zoveel teweeg zou brengen. Want bedoel, uh, in het verleden hè, ja. had je natuurlijk ook op een gegeven moment... Dat, dat dieren afgemaakt worden, zeker een spuitje krijgen. Dus daar was natuurlijk een bepaalde pro procedure voor. Ja. En uh, in, in dit geval van Geno, met die heftige reacties die daarop kwamen... via Facebook en uh, de, de landelijke pers gehaald, noem maar op...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 En dan daarna nog kijken naar de andere procedures. Heel goed. Eventueel aanvullen, ja. toevoegen. Toe toe ja. Wat dat betreft hebben we met z'n allen. Met z'n allen, 21000 mensen. Van, van geleerd. En, en, heb ja. je, en ben je nu on on, duidelijk ons speaking terms ja. met de dierenbescherming. Constructief naar de toekomst toe. Maar het belangrijkste wat wij vonden is: j is thuis. j is thuis, ergens in Duitsland.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 En de temperatuur stijgt naar waarde ongeveer de 10 graden. Aldus Rico Schreuder. Dankjewel Albert-Jan. En volgens mij was dit uh, de laatste keer voorlopig dat jij op zaterdag het weerbericht deed. Nou, dan, ja, ik, ik hoop het. Jawel, volgens het. mij komt ons eigen weerman Lex van der Hoorn uh, weer terug vanaf uh, volgende week. Top, wil je het weer nalezen? Kijk dan ook eens op pagina.nl of www.ricoweer.nl Dat was het weer.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 Even when you're feeling warm The temperature could drop away Like four seasons in one day Smiling as the shit comes down You can tell a man from what he has to say Everything gets turned around risk my neck again again you can take me where you...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 To Bessie, Bessie to attack come, Marilyn with me Nina to Ella, Ella to Bessie, Bessie to attack Twee hits achter elkaar op de zaterdagmiddag van CFM. Als eerste door de Crowded House en Four Seasons in One Day. Gevolgd door deze lekkere, blijf zo lekker plaatje van Kovacs. Joor de Digging. Ja, we gaan schakelen naar Joop Vernes. En als we Joop aan de telefoon hebben, dan hebben we het over sport. Goedemiddag Joop. Goedemiddag Rob en Albert-Jan. en Luisteraars. Over het algemeen wel natuurlijk. Ja. Want daar, daar ligt een hele grote interesse voor mij. En ook daar mag ik ook gelukkig het een dan erover over in de krant zetten. Ja, Joop, want dit weekend een belangrijk sportweekend. Wat betreft voetbal, onder meer. Ja, jullie willen het niet weten gewoon.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 ...en uh, VVC staat... virtueel tweede... ...en uh, Buitenveldert... ...en dit staat al steeds eerste. En ja, uh, vandaag moet Sandvoort... er dus sowieso winnen van de Dat staat als een paal boven water. Hebben jullie je dan niet. Dan kun je een kampio's... Voor, ...waarschijnlijk al vergeten. Dat is nog echt kort nog. En uh, maandag speelt uh, Sandvoort... buitenvelden. de wedstrijd... ...die uh, twee weken geleden... ...is afgelopen. Zit van om overleiden... ...van Mark uh, uh, van Waarsdam. Um, die wordt... Maand... Ingehaald, dus twee zwaar bestrijden. in één kent. Dat vind ik nogal wat. Vrij maandagmiddag om twee uur.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 Uh, um, dan is, is het nog maar uh, vier wedstrijden te gaan, dan is het uh, einde seizoen volgens mij. Ik kan het wel heel even, even rap nakijken. Want dan, um, ja, die, die punten die is, zijn zo ontzettend belangrijk. Wordt van overigens geen uh, <coughs> kampioen? Dan is er altijd nog uh, de mogelijkheid van de na-competitie. Uh, via de, de, de, de, de, het kampioenschap van de tweede periode heeft Samsen dan in de broekzak zitten. En ja. Dat, uh, maar dat is een tombola. Dat hebben we vorig jaar gezien. Je dacht dat Zandvoort makkelijk uh, naar die tweede klas zou komen. Nou, dat gebeurt het dus niet. En, uh, ja, uh, dat zeg ik, het is echt een tombola. En dat, uh, dat, moet, uh, dat moet je niet vergeten. Zandvoort moet gewoon vanaf nu alle wedstrijden winnen.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 Want Sanford is al kampioen. Maar eh, het zou ontzettend eh, een mooi seizoen zijn. Als kampioen wordt. Maar dat je alle wedstrijden wint. En daar wil ze nu voor gaan. Vanavond dus uh, gaan ze dan Warriors, de twee van Warriors, Nummer 2 van de ranglijst. Ja, ook niet de eerste, de beste club. Laten we eerlijk zijn. Je staat niet zo maar op de tweede plaats. Dat staan ze nu nog steeds. Ondanks het verlies uh, tegen Sanford. Dus Sanford heeft dus 100% scoren. In basketbal wordt dat uh, in 100% in percentages uitgerekend. Je krijgt uh, voor een won de wedstrijd twee punten, gelijkstel bestaat niet, in, in het basislanden wordt er verlengd en voor de verloren wedstrijd krijg je gewoon niks. Maar Santos heeft dus uh, de volle map uit alle wedstrijden die ze tot nu toe gespeeld hebben gepakt en staan, uh, zijn, zijn kampioen. Hey, dat is, uh, dat is ja, goed ja. nieuws en een mooie reis staat, Jaap.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 Die werd gewonnen. Als ze namelijk verloren hadden, dan kwamen ze gelijk uit met AHC 31...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 Het vrij gemakkelijk gehad. Behalve tegen Monnikendam hebben ze een één wedstrijd verloren. En de thuiswedstrijd tegen AAC. Die, uh, die werd gewonnen met 11-10. Dus het was kantje boord. En eigenlijk niet uh, des ZSC's om zo weinig te kunnen scoren. Dat gaf aan de kracht van AAC. Maar ook de kracht van Zandvoort. Want ze wonnen die wedstrijd toch na. toch eventjes met 6-2 achtergestaan te hebben in de eerste helft. Mooi resultaat. Nu gaan ze naar buiten toe. Over twee weken begint de tweede helft van het, het buitenseizoen, het veldseizoen. En Zandvoort heeft daar niet al te best in gepresteerd. Zij uh, uh, staan daar op de vijfde plaats, uit mijn hoofd gezegd. En uh, kunnen uh, eigenlijk wel een kampioenschap uh, op hun buik schrijven. Maar ja, je bent binnenkampioen. En dat is uh, heel belangrijk iets, ook wat we jullie zijn. Dus zo is het, Joop. Ik uh, dank je hartelijk voor, uh, voor je verslag vandaag. Graag En geniet van het mooie weer, hè? En de, en de ja, fijne Pasen. Ik, ik, ik kan nu eindelijk buiten, maar het waait wel hard en die wind is fris. Ja, oké, okay, daar heb jij weer een punt. Ja, de vlag van uh, CFM was zelfs stuk gewaaid, dus... Uh, o, nou. <laughs> maar die hebben we weer gerepareerd, hoor. Dankjewel, Joop. Tot een andere Hoi. keer. Hoi.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 Zaterdag en zondag. En uh, laten we ons even werken tot de zaterdag. Uh, dat is het ten slotte vandaag. We hebben zojuist ja. uh, de finish gehad van de Mazda MX-5 uh, Ik zei het eerder al, een startveld van uh, kleine 50 auto's. Uh, mm -hmm. Nou, je zou verwachten, met 50 auto's gaat er vast het een en ander mis...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 Zodra hij uh, straks uit de auto is, uh, gaan we even informeren... wat er in die laatste ronde gebeurd is... Uh, van waar dat die, die uh, drie uh, plaatsen is teruggevallen, van drie naar zes. Vanmiddag heeft hij nog een herkansing, want later in de middag... rond een uur of vijf is, dat de, is het de derde race uh, van deze Mazda MX-5 Cup. Ja, Willem, hoe werkt dat eigenlijk? Uh, is het zo dat er na iedere race er een podium is uh, waar de winnaars op staan... of is dat bij alle races bij elkaar opgeteld?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 Dan is er een mooie locatie. Maar de, ja, de winnaars en de, de podium... Uh worden gehuldigd. Eerste, tweede en derde. Dus dat is allemaal aan het eind van de dag pas bij het DNFT. Oké, okay, nou jullie helaas dus niet op het podium wat betreft deze race. Maar je zei het al, hij heeft nog een herkansing. En zo dadelijk, zo dadelijk gaan we de Volvo race krijgen. Nou ja, we zijn nu niet bezig met Volvo. We zijn met Italiaans bezig. Ik heb niet het programma wat jij hebt. Maar dat zal wat oh. gewijzigd zijn. We zijn nu bezig met Italiaans.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 To shine, don't wait in line. Ivamos for todo. People are raising their expectations. Don't wanna feed them. This is your moment, no hesitation. Today's your day. I Feel it. You pay for way, believe it. If you get down, get up. Oh, oh, when you get down, get up. Hey, hey. Found me, Nami Nasangalewa. This time for Africa.